Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël komt met een reactie op de Iraanse aanval van zaterdagavond... ...dat zegt de hoogste commandant van het Israëlische leger. Volgens hem is dat nodig omdat Iran de strategische capaciteiten van Israël wil schaden. Bij de aanval vuurde Iran 300 drones en raketten af. Volgens een Israëlische nieuwszender zal Israël met een duidelijke en krachtige reactie komen... ...maar is het niet uit op een grote oorlog in de regio... De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat Iran daar dan weer onmiddellijk en heviger op zal reageren als Israël echt tot een aanval overgaat. Dieren kunnen weer blauwtong krijgen als de temperaturen oplopen. Blauwtong dook vorig najaar na 15 jaar weer op in Nederland. Kleine muggen dragen het virus over op koeien, schapen en geiten. Die dieren krijgen dan koorts, stijve poten, een opgezwollen tong en ontstekingen aan de hoeven. Vorig jaar stierven 40.000 schapen aan de ziekte. Gemeenten moeten meer spoedopvangplekken fixen voor asielzoekers. Die oproep doet staatssecretaris Van der Burg. De opvanglocaties zitten zo vol dat met spoed 12.000 extra bedden nodig zijn. Komt doordat sommige AZC's nu sluiten die contracten lopen af. Uiterlijk 1 juli moet er meer plek zijn. De overheid stelt grond beschikbaar om grote paviljoens te bouwen voor honderden asielzoekers. En de burgemeester van Houten heeft een bijzondere oproep gedaan. Hij vraagt bewoners zich aan te sluiten bij het netwerk burgerhulpverleners. Dat zijn mensen die in actie komen als er ergens een noodsituatie is, zoals een reanimatie. De burgemeester vertelt aan Hart van Nederland dat hij per AED ongeveer tien vrijwilligers wil hebben. Ieder leven die we kunnen redden door in die eerste zes minuten een burgerhulpverlener bij een slachtoffer te hebben... dat is natuurlijk altijd meegenomen en vandaar mijn oproep om vooral mee te doen met BHV. Je redt de levens mee. Is dat voor u? Ik heb de cursus al gedaan en als het nodig zou zijn, zou ik kunnen helpen. Ja, en zijn oproep heeft geholpen. Er zijn meer vrijwilligers bijgekomen in Houten. Het weer, er kan nog een buitje vallen, maar het is vooral droog. Morgen weer veel regen, dan ook frisjes en een graad of 10. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Ja, Welkom terug bij alweer het tweede uur van deze tweede Play It Loud Dutch Fury. Het metalprogramma speciaal gewijd aan de opkomende en florerende Nederlandse metal scene. Fijn en bedankt dat je met mij het tweede uur bent ingegaan. En als je net pas hebt ingeschakeld, bedankt dat je bent gaan luisteren. Het eerste uur heb je dan wel gemist met vooral veel opkomende en relatief nieuwe metalbands. Maar het tweede uur heb ik vooral veel grotere namen gepland staan te draaien. Dus blijf luisteren. En de vaste luisteraar weet het al lang uh, dat ik elke uitzending en uur begin met de uuropener. En ik had ze al gedraaid in de eerste uitzending met hun tweede single Herma Gorgon. Maar nu heeft Doel het titelnummer uitgebracht van hun aanstaande derde volledige album The Shape of Fluidity. Het commentaar van de band. Het titelnummer van ons nieuwe album gaat over de dunne lijn tussen hoop, verliezen en winnen, legt zanger Raven van Dorst uit. Soms heb je het gevoel alsof je verdrinkt in een enorme zee van mogelijkheden, meningen en informatie... Hoe zorg je ervoor dat je blijft drijven en niet verdrinkt? Je wilt iets nieuws proberen, maar je wilt ook dicht bij jezelf blijven. De enige manier om dit te doen is door niet bang te zijn om de sprong te wagen... en met je hoofd in de uitdagingen te duiken die je tegenkomt. De Shape of Fluidity zal op 19 april verschijnen via Prophecy Productions. De Nederlandse alternatieve Metal Act Dear Mother werd opgericht door gitariste M Merel Pechtold en zanger David Peer. Na de release van hun debuutalbum Bulletproof... werd de line-up compleet gemaakt door Ferry Duizends... Ruben Israël en Desmond Kuik. Nee, geen familie. De band speelde vorig jaar hun zesde show op de legendarische cruise... 70,000 Tons of Metal. En dit jaar treedt de band op op Wakken, Open Air en Summer Breeze. Dear Mother brengt in eigen beheer hun nieuwe EP... Necessary Darkness uit op 19 april... Op het album staan nummers waarin de band terugkijkt op de afgelopen twee jaar... die behoorlijk heftig waren. Gitariste Merel Bechtold merkte op dat het vanwege veel persoonlijke uitdagingen... in de afgelopen twee jaar de band een tijdje kostte... om een opvolger voor Bulletproof te schrijven. Waardoor het onmogelijk werd als om als band bijeen te komen en muziek te schrijven. Dat is waar de titel Necessary Darkness vandaan komt. Je moet door de ontberingen heen komen om door te kunnen gaan met het leven... De EP voelde als een experiment voor de band... en ook als een stukje in de puzzel van wat de toekomst biedt voor Dear Mother. De band schrijft momenteel nummers voor een nieuw album... en heeft begin maart het nieuwe nummer Threats uitgebracht... met knipoogjes naar nu-metal. En die horen jullie nu.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 17 mei komt het album The Long Lost Songs uit van Arjan Lucassen en Robert Suterwoeks' Plan 9. En daarvan draaide ik zojuist op 14 maart met tekstvideo verschenen single Ice on Fire na Merel Bechtels' Dear Mother. Begin jaren 90 ontmoetten Arjen en Robert elkaar en er was zowel muzikaal als persoonlijk meteen een klik. Ze begonnen voor hun plezier te werken aan wat nummers en voordat ze het wisten hadden ze een heel veel goede ideeën verzameld. Ze namen heel wat basisideeën op samen met andere muzikanten... en trokken hiermee de aandacht van producenten en platenmaatschappijen. Maar door andere projecten verdween Plan 9 even naar de achtergrond. Toch vonden ze elkaar steeds en het plezier in samenwerken werd weer aangewakkerd. Fast forward naar 2022. Arjen en Robert halen de oude opnames weer uit de kast. Nummers worden herschreven en opnieuw opgenomen... en potentiële pareltjes worden verder uitgewerkt. En dit resulteert in een album met originele en vurige nummers met een liefdevolle knipoog naar de jaren 70 en 80. En pratend over de single zei Arjen, het was erg moeilijk om een tweede single te kiezen, want we houden van ze allemaal. Dus we lieten het label deze kiezen. En zoals u kunt horen is dit nummer behoorlijk anders dan het eerste bluesy nummer Before the Morning Comes. Ik denk dat je het ermee eens zult zijn dat dit nummer behoorlijk jaren 80 klinkt. En dat is geen verrassing, want we schreven het zo'n 35 jaar geleden. We hopen dat je zult genieten van alle gekkigheid, dat je het heel leuk zult vinden... en laat ons weten wat je ervan vindt. Dat deden we zeker, Arjan. Een geweldige plaat weer. Maar alles wat Arjan maakt is van hoge kwaliteit. En daarom blijven we ook nog even bij deze muzikale duizendpoot. En genie, want ook Diane van Giersbergen wilde dolgraag met hem samenwerken... en kreeg dat voor elkaar met haar nieuwste derde single, uh, Symphonic Tragedy... afkomstig van haar debuut solo-album Soulward Bound... Het nummer is een epische power een ballad, sorry... waarin Diane een emotionele ode brengt aan haar stem... en waarin de zangeres voor het eerst openlijk vertelt... over de levensreddende buikoperatie die ze vijf jaar geleden onderging... en die niet geheel zonder gevaar was. Ondanks dat deze operatie mij heeft gered... liep ik het risico om het enige te verliezen... dat mijn levenslange metgezel is geweest. Mijn toevlucht, mijn toevlucht en mijn geliefde, mijn stem. Gelukkig is haar stem er ongeschonden doorheen gekomen... zonder een schrammetje. En vandaag ben ik erin geslaagd om alle mogelijke tragische scenario's achter me te laten. Er is een diep gevoel van kracht in mij ontstoken. En Symphonic Tragedy vertelt mijn verhaal. Ik hoop dat het nummer iemand die met zijn gezondheid worstelt troost zal bieden... en motiveert om altijd de klim te omarmen en niet te wanhopen of op te geven.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 Aansluitend rijd ik op. 20 maart verscheen een nieuwe single Moonflower van Blackbriar. Met een gastbijdrage van Mariana Seminka. Na de albumrelease van A Dark You In september vorig jaar laten de band maar weer eens horen... dat ze altijd bezig zijn met nieuwe nummers... en dat hun creatief, creativiteit geen grens lijkt te kennen. Zora Kok zei het volgende over het nummer... Moonflower vertelt het liefdesverhaal tussen een vrouwelijke vampier en een sterfelijk meisje... en neemt je mee naar een vervlogen tijdperk waar duisternis en verlangen met elkaar verweven zijn. Het is geïnspireerd op de 19e eeuwse gotische roman Carmilla. Een tijdloos verhaal dat zelfs ouder is dan de beruchte Dracula. Het nummer bevat gastzangeres Mariana Semkina... van wie ik denk dat ze het meest geschikt is om van deze Moonflower... een etherisch, beklijvend en duister duet te maken. In oktober kun je de band weer live zien als special guest voor Camelots. Awaken The World Tour en delen ze het podium met Ad Infinitum en Frozen Crown. En 12 oktober staan ze in de Tivoli Vredenburg te Utrecht. En we sluiten de avond zoals gewoonlijk hard en ruig af met vier bands uit het trash en death metal genre... Te beginnen met het uit Amersfoort afkomstige death metal instituut Bodyfarm. Die op 21 maart hun tweede single Perfectin hebben gereleased. Van het op 22 maart internationaal uitgebrachte nieuwe album Malicious Ecstasy. Bodyfarm dat is opgericht in 2009 begon zijn leven als een oldschool georiënteerd death metal band. Tegenwoordig treden ze op met een nieuwe, solide, vierkoppige formatie... met wat meer black metal-invloeden dan in het begin. Hoewel hun line-up in de loop der jaren veel is veranderd... vooral vanwege het tragisch verlies van oprichter Thomas Wouters in 2019... en het minderlijk afscheid van oude drummer Quint Meerbeek... is Body Farm net zo toegewijd als altijd aan hun kernethiek. Perfect Tim van Body Farm hoor je uiteraard bij Play It Loud Dutch Fury. Shadow Soul! NO BUDY! die we naar Bodyfarm Farm met hun nieuwste single Caverns of Fate. ...is al 35 jaar een van de grootste extreme trash metal bands die ons landje rijk is... ...en is in 1989 opgericht in Kampen door de vier originele leden... ...bassist Tom van Dijk, gitariste Robbie Woning en Ronnie van der Wij ...en drummer Hans Spijker. Beïnvloed door classic trash metal bands creators Sadus en Dark Angel... ...was hun missie simpel om de meest intensieve en brute death- en trash metal band te worden... ...dat Europa ooit had gezien. Inmiddels is de band zeven studioalbums verder... ...en hebben ze onlangs op 29 maart hun achtste release... De nieuwe EP Shadow Soul uitgebracht om een 35-jarig bestaan te vieren... met maar liefst acht nieuwe nummers waarop te horen is... dat ze nog lang niet over hun ho hoogtepunt heen zijn. Deadhead is zo'n band dat geen slecht album heeft uitgebracht... en je blind kunt aanschaffen als je liefhebber bent van oldschool brute trash metal. En voor we alweer naar het afsluitende blokje zware Nederlandse metalen gaan... Heb ik zoals eerder elke week eerst nog de concertagenda voor jullie? Waar kunnen we laatst minute nog naartoe qua concerten in de buurt? Dat hoor jullie zo van mij. De Play It Loud concertagenda. Lordi blijft ons in 2023 met succes de kriebels geven op hun unieke manier... die even griezelig, bizar als pakkend is. Hun nieuwe studioalbum Scream Winter's uh, Writers Guild is afgelopen 31 maart uitgekomen. En zoals de afgelopen decennia is gebleken... heeft de heer Lordi sindsdien een naam gemaakt als regisseur... van de eigen horrorbioscoop van de band. Mis dit album niet wanneer zij in 2024 weer toeren en spelen in onder andere P60 Thames 1. En meekomen All for Metal en Supreme. Unbeing. In de voorverkoop kosten de kaartjes 26,50 euro en aan de avondkassa 30 euro. Mocht je erheen willen, de zaal gaat open om half zeven. De aanvang is om zeven uur. Op 19 april dan speelt Martheer in Den Haag. En van 1982 tot 87 was Martheer een uitermate spannende Nederlandse metalact aardschok. Aardschok Magazine bestempelde ze als beste nieuwe metalband en de twee albums die uitgebracht werden waren instant vaderlandse metalklassiekers. Daarna ging de band uit elkaar en leek het over tot er in 2001 een reunie werd gepland. Nu, 22 jaar na de reunie is Martyr nog steeds alive in kicking. Met toervaring van over de hele wereld, van Polen tot Japan en een flinke dosis eeuwige jeugdige brani, is deze band niet te stoppen. Planet Metalhead heeft even een dependence in poppodium, de zwarte ruiter in Den Haag, als Martyr op op vrijdag 19 april gaat langskomen. De concert is volledig gratis... dus mocht je daarheen willen... ga daar lekker heen. Lekkere muziek. Aanvang is om 9 uur. Dan is de overige concertagenda... Uh, als je wat verder weg wilt gaan. Belwitch speelt in de Evenaar op 17 april in Eindhoven. Ook Dear Mother speelt in Patronaat in Haarlem. En maar dat concert is uh, reeds uitverkocht... mocht je erheen gaan, heel veel plezier. Ook Dear Mother speelt in de Oefenbunker... in Landgraaf op 18 april... En dan vindt er in Tilburg in de Hall of Fame in, uh, in 013 natuurlijk... de uh, Roadburn Festival plaats van 18 tot en met 21 april. Uh, ook op 18 april speelt Wishbone Ash in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. 19 april speelt Dear Mother wederom in de Luxor Live in Arnhem. 19 april speelt Electric Shock en Dikke Dennis en de Rockers in de Victory in Alkmaar. En zoals gezegd, uh, Marteer speelt dus in de Zwarte Ruiter Den Haag op uh, 19 april. Subsignal en Power-Rise spelen ook op die dag op Metropol in Hengelo. The Warning, ook uitverkocht reeds uh, in het Patronaat in Haarlem, ook op 19 april. En Wishbone Ash in de Gigant in Apeldoorn, ook in, op 19 april. Dus heel veel metal op vrijdag de 19e dus. En dan gaan we door naar Marduk Origin en Doodwens Die spelen in Oberhausen, Duitsland, mocht je ze aan het werk willen zien... op 20 april in Resonancewerk. En dan hebben we de Metal Battle finale van Estrado in Harderwijk... met Inherited, I'll Get By, Baas en Hesken op 20 april... En dat was hem weer even voor deze keer. We gaan gauw door naar het laatste blokje. Mocht je gaan naar een van deze concerten... dan wens ik jullie heel veel plezier. Maar dus nu gauw door naar het afsluitende blokje... van deze tweede Play It Loud Dutch Fury... te beginnen met de Nederlandse meesters... van het death metal genre Sever Torture die een kolossale terugkeer maakt met hun nieuwste single Torn from the Jaws of Death, dat de onverzettelijke kracht en duisternis omvat waar Sever Torture sinds hun oprichting synoniem voor is. De nieuwe single, tevens titeltrack, is afkomstig van het aankomende album getiteld Torn from the Jaws of Death en is de langverwachte opvolger van Slaughtered uit 2010 en zal in juni van dit jaar verschijnen via Seasons of Mist. Het nieuwe album komt met de hernieuwde activiteit voor de band... na de Fisting the Sockers EP uit 2022. Teksten die zich verdiepen in de psychose van moord... de verdorvenheid van marteling... en de onverzettelijke kritiek op de georganiseerde religie... zorgen ervoor dat deze release niet voor angsthazen is. Duik met je hoofd in de afgrond... met de nieuwste bloedstollende odyssee van Sever Torture. Torn from the jaws of death, hoor je niet zomaar. Het is een aandoening die door je aderen stroomt... Voor. Als ik de Nederlandse avant-garde death metal act, The Monolith Death Cult met een single Commanders Encircled with Vos. De band die op 5 april met trots hun gloednieuwe album... The Demon Who, Takes, Who Makes Trophies of Man presenteerde via Human Detonator Records... zei het volgende hierover. We zijn contractueel verplicht tegenover ons label Human Detonator Records... om het volgende te vermelden. Het is met grote vreugde dat we met trots ons nieuwe album... The Demon Who Makes Trophies of Man presenteren... Wederom een album waarin we met groove, grove brutaliteit en grenzeloos zelfvertrouwen het terrein herwinnen. Dat we na de pandemie verloren hebben. In 2024 is de Monolith Dead Cult een verwoestende Stonewalls. Zowel live als op de plaat die een spoor van vernietiging zal achterlaten en alleen gebroken dromen achterlaat. Naast nieuw werk bevat dit kunstwerk ook herwerkingen van eerdere knallers. Omdat onze muziek zo gelaagd is dat we uit één nummer gemakkelijk vier verschillende nummers kunnen halen. En dat is precies wat we doen. En onze herwerken hebben meer impact op het dorre muzikale landschap... dan al het nieuwe werk van alle andere bands... dat de afgelopen 22 jaar is uitgebracht. Iedereen weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Het was me weer een waar genoegen jullie onze favoriete muziek voor te schotelen. Hopelijk hebben jullie weer net zo genoten als ik. En volgende week heb ik weer een band te gast in de ZFM Studio. Ditmaal de Hard Rock en Metal Band Fracing uit Leiden. Die komen vertellen over hun band en aankomende single release... dat gepland staat in mei. En zal ik uiteraard al hun voorgaande singles gaan draaien. Zorg dat je er dus weer bij bent. En voor nu wens ik iedereen een hele fijne nacht toe. En hopelijk tot volgende week. En jullie weten het, hè. Horns up en stay metal. Bedankt. En tot volgende week dus. Doei. Ja. En we hebben nog even tijd. <laughs> nou, dat... Uh...